Dan nog het weer. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. De west- tot noordwestenwind is aan zee vrij krachtig. Kracht 5 tot 6. En het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie Er staan files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor knoop het Oude Rijn 3 kilometer. Bij de wegwerkzaamheden daar is een ongeluk gebeurd. Mensen op weg naar de Efteling staan in de file op de A59. Zonzeel richting Den Bosch voor Waalwijk 2 kilometer. En daarop aansluitend op de N261 richting Tilburg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 Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Lopen de politici achter de crisis aan... of gaan politici de crisis de lijf? Dat is de vraag vandaag. Dat, dan hebben we het over de euro, de banken, de Partij van de Arbeid... en de samenwerking in de oppositie. En daar gaan we over praten met drie gasten. Jolande Sap, fractieleider van GroenLinks... Carola Schouten, financieel specialist van de ChristenUnie... en Thijs Berman, die voor de Partij van de Arbeid... in het Europees Parlement zit. Alle drie... Goedemorgen. Goedemorgen. In koor. U kunt ons ook zien via de webcam. Ga even naar onze website, trotskamerbreed.nl. De kranten, ja, alle kranten hebben het vandaag over tien jaar Afghanistan. En we kijken in het bijzonder naar de Volkskrant. Die kijkt terug op tien jaar militair ingrijpen in Afghanistan. President Karzai zegt dat de NAVO geen veiligheid heeft gebracht. En volgens de Amerikaanse generaal McChrystal is het uh, daar nog lang niet klaar. Mevrouw Sap, bent u het met hem eens? Ja, helemaal eens. Het is nog lang niet klaar. En je ziet eigenlijk ook altijd uh, in dit soort situaties... van oorlogs- en conflictgebieden met moeilijke conflicten... met veel clans, met Taliban, met van alles wat door elkaar heen speelt... dat dat heel veel tijd nodig heeft, lange ademvraag. Denk terug aan Bosnië, waar we onlangs zijn teruggetrokken na twintig jaar. Dus voor ons is van, heeft van mede van vastgestaan dat we echt lang in Afghanistan moeten willen investeren. Ja. We zitten er ook hè, met een trainingsmissie in Kunduz... tot 2014 is afgesproken. Als u zegt, we zijn daar nog lang niet klaar... kunt u zich dan voorstellen dat we daar ook langer zullen blijven? Ja, ik vind dat zelfs ook belangrijk. Ik heb dat ook in het debat in januari aan de regering gevraagd... of ze in principe bereid zijn om ook uh, nou, en in NAVO-verband... en in Europees verband ervoor te gaan pleiten... dat we ook na 2014 daar gewoon onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Want je weet dat het dan nog niet klaar is. En en uh, trainingsmissie alleen of meer? Want, nou ja, want dat is wat we daar nu doen, natuurlijk. Hè? We trainen het, daar nu politieagenten. Het is meer dan alleen die trainingsmissie van politieagenten. wat we daar nu doen. Hè? We investeren eigenlijk in de, het, het, het proberen te beginnen een rechtsstaat op te bouwen. En we investeren dus ook in de justitieketen. in het versterken van de rechterlijke macht. En ja, ook aansluiten bij de lokale rechtspraak daar. Ja. Um, we investeren ook in een vrouwenpolitieschool. Dus dat de positie van vrouwen in dat land ook verbetert. Dus het is eigenlijk door de hele justitiële keten heen. Ja, u zegt we investeren daar, maar er zijn en wel steeds meer berichten, dat dat allemaal niet goed gaat. En, en met name bijvoorbeeld die trainingsmissie. Er worden nu zelfs waarschijnlijk minder trainers uitgezonden... vanwege het Nederlandse mandaat. U heeft daar uh, zelf allerlei voorwaarden aangesteld... onder welke voorwaarden wij daar mensen mogen trainen. Vanwege dat Nederlandse mandaat, wat zo strikt is... gaan er waarschijnlijk zelfs minder trainers naartoe. Dat ja, Nederlandse mandaat, daar zijn zoveel misvattingen over. Dat was vanaf het eerste voorstel van het kabinet zelf... gericht op het trainen van de civiele politie daar. De Afghaanse geuniformeerde politie. En in debatten in de Kamer hebben we eigenlijk vooral aangescherpt... dat die trainingen meer om het lijf moeten krijgen. Maar is het mandaat zelf eigenlijk niet eens aangescherpt. Maar wat je ziet nu, en daar hebben we ook veel vragen uh, aan, het, aan de regering over... is dat kennelijk uit de laatste gegevens van de Afghanen en de NAVO zelf... blijkt dat dat uitvoerende politie apparaat al behoorlijk op kracht is en dat er vooral gebrek is aan kadertrainingen. Op zich zou mij dat zeer welkom zijn, want kadertrainingen... dat is ook wat Europa goed kan en wat we graag wilden doen. En ze zijn dan nog aan het kijken welke vorm het precies moet gaan krijgen. Uh, maar waar wij vooral aan wilden bijdragen... is dat daar, niet, dat daar gebroken wordt met de de standaardpraktijk die er nu was van de NAVO... was allemaal gericht op we moet in 2014 weg zijn. Dus in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen opleiden. Maakt niet uit welke kwaliteit die opleiding heeft. Wij hebben gezegd, dat is niet de weg. Nee. Je moet investeren in kwaliteit van de opleidingen en de aantallen mogen dan minder zijn. Ja. Dus op zich vind ik dit geen slecht nieuws. Maar goed, de praktijk daar blijkt toch dat die heel anders ligt dan dat wat u met de regering in Den Haag heeft afgesproken. Want uh, uh, u wilde graag een paar weken opleiding voor de agenten daar. Nou, nou blijkt het wordt maar een paar uur per agent. U wilde dat die trainees niet zouden gaan meevechten. Dat gaat toch gebeuren. Ja. Het, het is allemaal een beetje een Den Haagse werkelijkheid die u heeft willen opleggen. Die toch heel erg in tegenspraak is met de werkelijkheid daar in Coendoes. Nee, Ik realiseer me heel goed dat dat het hardnekkige beeld is geworden. En, en dat klopt dat het ontzettend het niet, lastig lastig Nee, het beeld klopt niet. Wij kenden die Afghaanse werkelijkheid natuurlijk heel goed. En wij wisten dat in de praktijk daar gewoon een, een, veel dingen helemaal fout liepen. En dat politie daar vaak in de praktijk als leger wordt ingezet... terwijl ze daar niet voor toegerust zijn. Dus dat, daar wou je juist mee breken. Een missie die zo goed mogelijk breekt met de bestaande praktijk... dat is lastig, want het moet allemaal nog ter plekke ontwikkeld worden. Maar alle signalen die je nu ziet van wat ze aan het proberen zijn... wijst eruit dat het langzaamaan gaat breken... Met die standaard NAVO-opleiding. Maar het is moeilijk. Maar er is nog niks gebeurd wat echt haak staat op het mandaat. En dat vind ik zelf een heel belangrijk teken. En een tweede belangrijke vind ik. Je weet dat je hier in hele moeilijke omstandigheden iets probeert te doen. Dan kun je twee dingen doen. Je kan zeggen: Nou ja, dat lijkt me zo onwaarschijnlijk dat dat gaat lukken. Zo moeilijk, we doen het maar niet meer. Maar dan weet je zeker dat het land afglijdt. Wij hebben geprobeerd onze nek uit te steken en wel een positief verschil te maken, hoe moeilijk dat ook is. Thijs Berman, Partij van de Arbeid, was tegen die uh, missie in Kunduz. Als u uh, de berichten daarover leest in de krant, als u ook leest wat, de, wat er nu gezegd wordt door McChrystal, uh, het is daar nog lang niet goed. U bent daar onlangs nog geweest, volgens mij. Hè? Nou, onlangs. Het laatste keer was in februari. Februari. Ik ben voorzitter van de Afghanistan-delegatie in het Europees Parlement. Dus wij houden ons elke maand meerdere keren bezig met Afghanistan. Ik heb veel Afghaanse gasten ook. Bent u het eens met wat McChrystal zegt? Het is daar nog lang niet klaar. <laughs> en het. Het wordt ook nooit wat als we doorgaan op de manier waarop we dat nu doen. Er worden twee gigantische fouten gemaakt. Eén nog steeds, er wordt veel te veel ingezet op de militaire oplossing... terwijl er al een politieke oplossing kan zijn. Dat is de eerste enorme fout. En het grootste probleem daarbij is dat we niks doen aan het enorme probleem... van Pakistan met zijn veilige haven voor de Taliban. Dat is één ding. Het andere ding, en dat is echt fundamenteel ook voor het opleiden van politiemensen... dat is dat er nog steeds niets wezenlijks wordt gedaan aan de massieve corruptie. Ook aan de top. De top van het politieapparaat ook. Dat een president Karzai hoogstpersoonlijk onderzoeken tegen kan houden. Tegen corrupte gouverneurs, corrupte politiechefs... die hij als, politie, als president... grondwettelijk benoemt. Nou, nou, ben, u we bent allemaal... dus nog steeds blij... met het feit dat u als Partij van de Arbeid... of dat uw partij, want u zit natuurlijk niet zelf... in de Tweede Kamer, heeft mm -hmm. tegengestemd... tegen deelname aan de missie Kunduz. Ik ben heel erg voor politietraining. Ik vind dat ongelooflijk belangrijk. Ik vind ook dat we in Afghanistan moeten blijven... met ontwikkelingswerk, met het zorgen voor... werkgelegenheid voor mensen, voor een alternatief... voor die opiumproductie, zorgen voor een toekomst voor al die jongeren die nu niet weten waar ze heen moeten. Maar... En toch denk ik dat de politietraining zoals die nu is opgezet... Een deeltje is van de collectieve zelfverblinding... van de internationale gemeenschap in Afghanistan. Het gaat goed, we moeten zo doorgaan. Nee, het gaat niet goed. En die missie is, zoals Hans Hillen ook een keer heel terecht heeft gezegd... in essentie militair voor negentienden. Ja. Mevrouw... Van de essentie, Hans Hillen. Ja, mevrouw, staat toch, toch even... Het, het, het is uh, altijd heel ingewikkeld om precies uh, te onthouden... welke garanties u allemaal uh, bij die missie uh, op tafel heeft gelegd... bij de regering. Uh, maar één ding... Uh, is misschien wel makkelijk te zeggen. U heeft gezegd, als het niet gaat zoals wij dat willen... en als die garanties niet worden nagekomen, dan gaat de stekker eruit. Geef eens aan wanneer de stekker eruit gaat. Ja, dan, laat ik eerst zeggen... Ja, ik ben het zeer eens he, met, het, met wat Thijs Bermans net zegt over de twee hoofdroutes die er ja. bewandeld moeten worden. He. Er moet gewerkt aan een politieke oplossing. Er moet gebroken worden met uh, dat er gewoon voortdurend alleen maar op die militaire oplossingen is uh, aangekaart. Dat is ontzettend belangrijk. En er moet uh, gebroken worden met corruptie op alle niveaus. En ik ben het ook zeer eens met wat hij zegt. Dat ja, daarvoor juist trainingen nodig zijn. En het verschil in perceptie zit in. kan jij zelf nu vanuit de Nederlandse bijdrage een verschil proberen te maken. Of nou, oké, okay, dat doet u best voor. Wij maar nou even terug, even er terug naar de We stoppen ermee als de je vang. dat verschil niet meer kan maken. Dus als blijkt dat je het doel niet uh, kan bereiken... Um, wat het hier makkelijker maakt dan in kan, is dat het toen twee doelen had. Het was aan de ene kant een wederopbouwmissie... aan de andere kant een oorlogsmissie. En wij hebben steeds gezegd... wij willen niet dat die missie in Kunduz ook zo gaat ontaarden. Wij willen niet dat wat bedoeld is als een trainingsmissie... uiteindelijk gaat afglijden... nadat je gewoon een dagelijks onderdeel wordt van de oorlogspraktijk. En als dat gaat gebeuren... Ja. als je dus merkt dat regelmatig... Um, zowel onze trainers als de agenten wel betrokken zouden zijn... Dus in bij offensieve oorlogs... milita nee, militaire acties... Hmm geplande militaire acties. Als dat het geval zou zijn, ja dan houd het op. Maar, ja, maar als onze agenten on daar onttrend... Nee, uh, op het moment weet dat politieagenten worden aangevallen... Dan, dan, dan zit je toch in een gevechtssituatie. Ja, dan kun geen je probleem. niet tegen een politieman zeggen... Nee. Ja, maar daar hebben we u niet voor opgeleid, dat mag u niet doen. Dan ga u vooral achter een muurtje nee, zitten. Nee, maar dat hebben we ook nooit gezegd. Natuurlijk, Nederlandse agenten zelfs... in het kader van openbare ordehandhaving... moeten regelmatig schieten. En in Afghanistan zal dat nog veel vaker voorkomen dan hier. Daar is ook nooit een grens getrekt. Dat is een karikatuur die ervan gemaakt is. Nee, is dat op dit moment politieagenten uh, vaak slachtoffer worden van de taliban? Want zij zijn slecht opgeleid, zijn geen militairen en worden toch natuurlijk in gevechtssituaties ja. betrokken. En zij worden slachtoffers en heel slecht betaalde jongens, ja. uh, ongeletterd. Ze zouden een hele goede training moeten krijgen om juist die rechtsstaat in de ja. straat op te bouwen, wat zo Precies. moeilijk is in, in Afghanistan. En het maar tegendeel vertel me wat, gebeurt. wat ik dan nog graag zou horen van jouw Want Wat we hier gedaan hebben is in plaats van die zes weken standaardopleiding die die agenten krijgen, uh, kijken dat je een Curriculum ontwikkeld in de praktijk met vallen en opstand. Dat drie keer zo lang is. En ook het echt afgrendelen. We gaan alleen de civiele politie trainen, we gaan niet. Jij weet dat veel beter nog dan ik. Er zijn allerlei andere types politie: grenspolitie, Civil Order politie. Die mm -hmm. functioneren in de praktijk als leger. Die civiele politie niet. Dus we, we schermen het af. We gaan een klein onderdeeltje doen waarbij we het wel. Maar je proberen om de breuk te maken. Want hoe zou jij dan die breuk willen maken? Maar ik ga hier even tussendoor. Want mevrouw Sap, de praktijk is nou juist dat dat zo niet werkt. Dat u dat hier in Den Haag wel kunt nou, verzinnen... en kunt afleiten, of ja. kunt afdwingen, willen afdwingen... maar dat het, zo blijkt ook uit berichten uit de nee, Volkskrant... een van de heeft daar ter plekke, die zegt zo werkt het niet. Het de praktijk niet. in het verleden werkte niet. En wat je tot nu toe ziet is dat het lastig is om het te ontwikkelen wat we willen. Maar dat blijkt nog uit niks hard bewijs dat het niet werkt. Want het is nog niet eens echt begonnen. Ze zijn nu één week bezig. En daarom zou ik ook zeggen, ja, geef het dus eerst een kans. Nou. Er wordt van alles uitgerold. En, en geef dan, als je kritiek hierop hebt... maar je wil wel betrokken blijven... en je vindt die trainingen zo belangrijk... geef dan aan hoe het wel zou moeten. Ja. Want dan alleen maar roepen, ja, dit niet... dat is me veel te makkelijk. Even naar Carola Schouten van de ChristenUnie. Uw partij was voor ook deze uitzending van ja. deze missie. Klopt. Bent u tevreden met de resultaten tot nu toe? En gelooft u dat het daar daadwerkelijk zo gaat als u dat zou willen. Ja, als, om op de eerste vraag in te gaan, um, tevreden, uh, we zijn natuurlijk nog in een opstartfase. Pas 1 januari gaat de missie echt van start, dus daar uh, worden al wel stappen naartoe gezet. Uit de voortgangsrapportage die net naar de Kamer is gestuurd, blijkt ook dat op het terrein van uh, het opbouwen van de rechtsstaat echt hele goede stappen worden gezet. En het lijkt nu net alsof wij hier uh, als enige land ongeveer heel Afghanistan aan het redden zijn, maar dit is natuurlijk een heel klein onderdeeltje van een veel grotere missie die gaande is, en je moet hem ook in dat perspectief bekijken. Maar ik ik deel wel de mening van Jolande Sap... dat ik het erg makkelijk vind van de PvdA om, om eerst te roepen... ja, we moeten eerst dit doen. We moeten meer op ontwikkelingssamenwerking, meer op politie. Uh, maar ondertussen hebben zij geen alternatief op tafel gelegd... op het moment dat die vraag in de Kamer voor lag. Toen was het waar. gewoon nee... En uh, op dit moment uh, hebben wij ook gezegd... je moet je verantwoordelijkheid durven nemen. En dan ja. zal het heus wel met vallen opstaan gaan. Um, maar die verantwoordelijkheid nemen is het belangrijkste. Nou, heel kort, uh, korte reactie nog van Thijs en Berman hierover. Wat je zou kunnen doen, en wat, je, wat wij ook hebben bepleit... vanaf het begin, maar trouwens, trouwens nog tijdens de, bijna de val... van het vorige kabinet, hebben we ditzelfde bepleit. Wat ik nu hmm. ga zeggen, zorg ervoor dat je agenten kan opleiden. gedurende hmm. een paar maanden geeft ze een serieuze opleiding. En wat een rechtsstaat betekent en wat betekent... Omgaan met het proportionaliteitsbeginsel. Of moet ik eigenlijk wel straffen? Of, moet, of kan ik het ook met een praatje met mensen afdoen? Wat waar Nederlandse agenten zo goed in zijn. Maar dat betekent wel dat je veel meer civiele politiemensen moet sturen. En deze missie is voor 19e militair. En daarom hebben we ons tegen verzet. We weten heel precies wat je wel kan doen. En dat oh. moet ingebed zijn, nog een keer. Het moet ingebed zijn in de strijd tegen corruptie aan de top. Daar moet mee gebroken worden. En als dat de val van Karzai betekent, so be it. Er zijn alternatieven. Oké, okay, nou, ik denk dat de Taliban nog even naar uitzending gemist moet... om <lacht> dit nog even goed na te horen. Maar wij gaan nog naar een uh, ander onderwerp bij de krant. Margie. Ja, want alle kranten staan ook vol over een eventuele nieuwe... vicevoorzitter van de Raad van State, dat is... Een een functie waar Piet Hein Donner steeds wordt genoemd uh, voor deze functie. Mevrouw Sap, wat vindt u ervan dat er zoveel gedoe is over die functie... dat het zo besproken wordt voortdurend? Ja, dat is ongelooflijk amateuristisch. Ik, ik, ik vond het goed dat het kabinet uh, de vacature open wilde stellen. Die advertentie zeggen, hebben we nog niet gezien, ja, Kom dan ook eens met die advertentie, inderdaad. Want dat dit nou gewoon maanden duurt... dat is eigenlijk ja, voor iedereen die in deze richting ambitie heeft beschadigend. Amateuristisch? Wie is dat dan vooral, vindt u? Nou ja, goed, het is uh, het kabinet. En wie zit aan de touwtjes van dat kabinet? Daar kan je de premier op aanspreken. Ik vind, als je dat voornemen uit... dat het gewoon een, open, een openlijke procedure wat, wat mij betreft mocht die eigenlijk nogal wat democratischer. En zou ook de eindverantwoordelijkheid... gewoon bij het parlement kunnen liggen. Net zoals dat bij benoemingen van de ombudsman van de rekenkamer dus vindt is. Dus eigenlijk dat de Tweede Kamer... de vicevoorzitter van de Raad verstaat? Nou, uiteindelijk bekrachtiger. Ja. Zoals dat ook bij andere organen gebeurt. Maar als je aankondigt dat je daar meer openheid in wil... dat je hem ook gewoon... Um, nou ja, op, he, iedereen in staat wil stellen om daarop te reageren die gekwalificeerd is... dan kom ik over de brug. Ja, maar goed, nou wordt dus Donner genoemd. Kan het nog iemand anders worden dan Donner? Ja, dat, ik, dat lijkt mij wel. Want als het uiteindelijk toch Donner zou worden... waarom is dan dit hele circus nodig geweest? Ik denk ook dat uh, het feit dat het nu al maanden duurt... en dat het uh, open, open wordt gesteld... dat dat toch betekent uh, dat andere kandidaten... ook een serieuze kans moeten krijgen. Maar kan eigenlijk een minister van Binnenlandse Zaken gaan over een benoeming waar de minister van Binnenlandse Zaken over gaat? Nou ja, dat is niet zo'n hele fraaie natuurlijk ook niet. Maar goed, dat dus? is... Uh, nou ja, ik, ik zou de heer Donner nu nog niet willen uitvlakken. Maar goed, er zijn er natuurlijk wel? al veel analyses over gemaakt. Mm. En wat je zou wensen is dat er gewoon echt een goede topjurist komt... die ook um, nou ja, onafhankelijke juridische expertise uh, maar uh, heeft u daar kan brengen. Dan... En daar heb ik bij de heer Donner zelf He wel... Hij, is, hij heeft zich natuurlijk enorm politiek geprofileerd de laatste jaren. Dus, uh, wat heeft u daar dan? Uh, twijfels over? of hoe, hoe ziet u dat dan? Nou, dat zou te ver gaan om dat te zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat er uh, betere kandidaten zijn. Noemen ze iemand dan? Nou ja, Heers-Ballin seculeert natuurlijk ook al lang. Ja, maar die ja. vond dit kabinet, deze constructie niks. Dus die is ook maar dat partij... is wel een zeer um, zeggen, uh, gedegen uh, jurist... die ook uh, eigenlijk in zijn juridische bestaan... nooit van politieke spelletjes betekent. Zou uw om... voorkeur hebben, Heers-Ballin? Ja, ik ga als u er maar u zou, wel, u zou er wel over willen gaan. Althans, u zegt het parlement zou het moeten kunnen bekrachtigen. En als ja. dat zo zou zijn... En ik, dan zou ik zou het ook wel heel mooi vinden... en eigenlijk ook een hoog tijd vinden... dat daar gewoon een keer ook een hele goede vrouw kwam te zitten. Oh. er zijn ook hele goede Noemen ze iemand? Kuristen. Nou ja, we hebben zelf natuurlijk uh, iemand in de partij gehad, uh, mevrouw Beulen. Maar er zijn ongetwijfeld veel andere topjuristen, vrouwelijke topjuristen, die ook geschikt zouden zijn. Even naar Carola Schouten. U zit ook in de Tweede Kamer. Deelt ja. u die wens van uh, mevrouw Sap? Omdat het parlement uiteindelijk zo'n belangrijke benoeming van zo'n belangrijke functie zou moeten kunnen bekrachtigen? Ik vind dat in eerste instantie dit gewoon aan het kabinet is. Uh, zoals het ook gegaan is. Dus ik vind het ook bezwaarlijk aan wat er nu allemaal gebeurt. Is dat dit eigenlijk een heel uh, politiek spel is gaan worden. Um, de, de vicevoorzitter van de Raad van State heeft een belangrijke functie. Uh, moet ook met, met een onafhankelijke blik naar wetvoorstellen kunnen kijken. En als ik nu hoor de afgelopen weken hoe die discussie is gegaan... dan wordt het bijna een partijdiscussie, uh, een politieke discussie. En in die zin vond ik het ook zeer verwonderlijk... Uh, dat de, de nieuwe voorzitter van het CDA openlijk de heer Donnen naar voren schoof als kandidaat. Ik denk, eh, als je op zo'n manier gaat reageren... dan maak je die functie bijna eh, iets van... een. Uh, nou, welke partij heeft de, de meeste uh, macht... en dan gaan we dat dan even daar regelen. En daar is die functie niet voor bedoeld. Oké. Okay. Wilt u eigenlijk ook over de voorzitter gaan, mevrouw Sap? Die ook benoemen. <lacht> ja. Ik weet het. hoe wij daarover denken. Je ja, kent onze is, positie ja, in de ten opzichte van de monarchie. Ja, dat, dat is de koningin. Ja. Uh, maar goed, daar gaan we dus voorlopig nog niet over. Uh, dat waren de kranten. Weekoverzicht, een jobstijding. Je hoeft de bijbel er niet meer op hmm. na te slaan... om te weten wat dat precies betekent. Inderdaad, onheil. En dan bedoelen we niet onheil in de wereld... maar onheil in de Partij van de Arbeid. Het was niet goed genoeg en daar gaat het om. Het was niet goed genoeg. Nee, Job Cohen was niet goed genoeg. Daar ging het over deze week. De kritiek kwam niet van buiten. Bij de Partij van de Arbeid komt de kritiek meestal van binnen. Ja, het is kritiek. En uh, je moet er altijd naar kijken wat er van deugt en wat er niet van deugt. dan gaan we mee aan de gang. Ooit de beste burgemeester van de wereld kreeg kritiek... omdat hij thee dronk en altijd wilde bemiddelen. En krijgt nu de wind van voren op een stuurloos schip. Fatsoenlijk en netjes zijn, ooit was dat een pre. Maar in de politiek, zo lijkt het, kom je er niet ver mee mee. Waarom is het eigenlijk een probleem dat iemand te fatsoenlijk... en te Netjes is. Maar zoals dat altijd gaat, eerst krijg je kritiek, dan wrijven ze het in... en daarna doet iedereen weer alsof er niets aan de hand is... en het vooral niet zo is bedoeld. Cohen is een uitstekend partijleider. Hij gaat nu aan de slag in de partij en in Den Haag. De PvdA-voorzitter heeft trouwens de pest in... dat het met die linkse samenwerking maar niet wil vlotten. En dat links niet beter samenwerkt. Was een reden maar eens naar een ander werk uit te kijken, vond de voorzitter. Tja, linkse samenwerking. De muur viel, Gaddafi verslagen, de Arabische lente. Het ging in de geschiedenis heel snel en vooral onverwacht. Linkse samenwerking is een stuk moeilijker. Samen een kopje koffie drinken is al een hele stap. Nee, ik, ik drink heel regelmatig kopjes koffie met collega's. De SP is zelfs bereid nog iets verder te gaan. Ja, of een pilsje of een kapitein kan mij niet schelen. Als ze maar zaken doen. Even zo goed is het in de politieke arena: eten of gegeten worden. en wordt er alweer over opvolgers gesproken. De weg naar de hel is echt geplaveid met PvdA-kroonprinsen. Dus dat, uh, dat moet je nooit uh, worden. Maar ook voor de kroonprins die zo niet genoemd wil worden geldt... Het is vaak niet de keuze over wat goed is... maar soms de keuze voor wat het minst slecht is. Was er natuurlijk nog meer deze week. De euro, banken in de val, geen zomer meer... en forse bezuinigingen op de gezondheidszorg. Stelt u het zich eens voor? U heeft een paar uur geleden een luier omgekregen. Daar zit u nu in, vanavond, bij het avondeten nog steeds... U gaat er ook mee slapen. Morgen staat u er weer mee op. Ontbijten. En rond het middaguur mag u blij zijn... als u de volgende luien krijgt voor de volgende 24 uur. Blijft dat we altijd en over alles kunnen klagen. En we sluiten niet uit dat op, ook Job Cohen dit nummer in zijn mobiel heeft staan. Iedereen kan daar melden. 088-120-5050. Meldpunt ouderenmishandeling bij de inspectie. Tros, Radio 1. Het is 24 minuten over 11 en u luistert naar Troskamer Kamerbreed. En tot 12 uur praten we met GroenLinks-fractievoorzitter... en partijleider Jolande Sapp, Partij van de Arbeid Europarlementariër Thijs Berman en ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carola Schouten. We hebben het over de crisis in Europa. En we hebben het over de euro. En we hebben het over oppositievoeren. En mevrouw Sapp, om met u te beginnen. Na de afgelopen week uh, al die kritiek op Job Cohen... en ook vandaag staan de kranten er weer uh, vol mee. En het gaat ook al zelfs over potentiële... Opvolgers, uh, even als partijleiders onder elkaar. Heeft u een advies voor hem, voor een collega? Ja. Volgens mij heeft hij mijn advies helemaal niet nodig. Want wat ik hem zie doen, en, en dat vind ik ook, uh, dat bewonder ik in hem, is dat hij gewoon uh, rustig zichzelf blijft. Zelfs in zo'n week dat er zoveel kritiek over hem uitgestort wordt. En dat is ook wat, wat nodig is, volgens mij. Want het gaat in wezen natuurlijk helemaal niet hier om het poppetje. Het gaat veel meer om een uh, politieke constellatie waarin je merkt dat um, oppositiepartijen die. Um, niet alleen maar tegen willen roepen... maar ook gewoon in een, in een politieke tijd waarin het tij niet mee zit... toch willen proberen een deel van hun punten binnen te halen... die hebben het niet makkelijk op dit moment. Hoe beschrijft u de situatie in de Partij van de Arbeid... als uh, waarnemer en als collega? Um, nou, Ik denk dat men echt uh, zoekende is... Um, uh, naar een, uh, een stevige koers om ze gaan vast te houden de komende jaren. Ik denk dat dat proces ook nu in een stroomversnelling komt... Um, en ik, ik sluit helemaal niet uit dat Job Cohen bereid blijft om dat te dragen. Uh, wat je ook ziet is dat het vaak in de politiek gewoon tijd nodig heeft... voordat je gewoon echt ook uh, stevig staat. Denk terug aan Mark Rutte, die met zijn VVD een paar jaar geleden... maar op 13 zetels stond. Ja. En nu de grootste partij van het land is. Dus het kan verkeren. Je moet gewoon je tijd nemen. Je moet gewoon rustig blijven. En ik denk dat uh, ja, de PvdA wel met, met een vraag zit. En daar zie ik mij met mijn partij ook voorgesteld. Van hoe, hoe lukt het je om in een politieke tijd... Die die bijna schreeuwt om polarisatie en om uh, botte standpunten, toch jezelf te blijven en je eigen politieke stijl te blijven hanteren en gewoon ook in oppositietijd toch je punten te blijven ja, binnenhalen. Want voor is... mij is het veel te onbevredigend en te makkelijk... om alleen maar nee langs de zijlijn te ja, staan. Dat is, dat is inderdaad allemaal zo als je ervan uitgaat dat je partij één geheel is... en dat de weerstand van buitenaf komt. Maar, Thijs Berman, bij uw partij is het zo dat de weerstand van binnen uitkomt. Notabene de partijvoorzitter die zegt dat de politiek leider niet goed functioneert. Ja, de nationale sport van sociaaldemocraten is zelfkastijding omdat wij het nooit genoeg vinden. We zijn altijd ontevreden over hoe we het zelf doen... en hoe de wereld in elkaar zit. Dat en hoort had, ze bij gelijk, ons. had ze gelijk met wat ze zei? God. Weet je, ik hou me zo ontzettend ver van die spelletjes over de, over de mensen. Ik hou me zo ontzettend ver van de koningsdrama's... die ik als journalist zo leuk vond om, te, om uit te graven. Ik vind het niet zo interessant. Ik denk dat Jolanda Sap erg gelijk heeft dat uh, Job Cohen het fatsoen heeft om rustig te blijven... en niet mee te gaan schreeuwen met anderen... dat dat een ongelooflijke kwaliteit is... waar Nederland enorm behoefte aan heeft. Zeker Nederland. In het schreeuwige klimaat van Den Haag. Daar moet hij vooral mee doorgaan. Ja. Maar Dat was en, nu juist de kritiek ik... van de partijvoorzitter. Dat hij ja, te rustig is. Ja. ja. De, ja partij, dat... de partij mag als geheel... Uh, aan de ene kant wel wat harder zijn misschien... in, zijn, in, in de manier waarop we dit kabinetsbeleid... Want dat is het meest hardvochtige en killer kabinet... wat we sinds Colijn gehad hebben. En dat is heel duidelijk. Dat zeggen we ook als het gaat over persoonsgebonden budget enzovoort. enzovoort. Dat is zo duidelijk als wat. Ja, maar, goed, Cohen, maar aan de prof. andere kant nemen we wel de verantwoordelijkheid... om als het erop aankomt... ja, die euro laten wij niet vallen omdat we dit kabinet niet zien zitten. Dat is ons geen paar honderdduizend werklozen in Nederland waard. Echt niet. Dus die verantwoordelijkheid nemen we wel, begrijp je? En dat dat moeilijk is voor onze eigen kiezers. Die zeggen, wat is dit voor kabinet? Hoe kun je er nu nu nou mee in zee gaan? Dat begrijp ik. Maar we gaan, wat betreft die euro gaan we er gewoon mee door. Omdat het echt gaat om een paar honderdduizend werklozen erbij of niet in Nederland. Maar goed... Om de partij goed zichtbaar te maken, is het toch belangrijk... dat daar ook een duidelijk zichtbare leider is. Het, de kritiek was, deze leider is te onzichtbaar. Nou is er gisteren uh, een, een hmm. uh, vergadering geweest... van het partijbestuur van de Partij van de Arbeid. U was daarbij. Ja. Wat is daar besproken? Nou, weet je, er is uh, eerder deze week een telefonische vergadering geweest... van het partijbestuur. En we hebben toen besloten... Van, het zou toch wel goed zijn om het eind van de week... nog eens even bij elkaar te komen, elkaar gewoon in de ogen te kunnen kijken... nog ja. eens even te praten over wat er nou eigenlijk is gebeurd deze week. En was hen daarbij? Telefonisch was hij erbij. Dus er was een vergadering van de partij. Hij was zelf en Cohen onderweg... was daar zelf niet nee, bij. Nee, hij was zelf onderweg in het land, maar hij was er telefonisch voortdurend bij. En maar... Hij heeft gewoon meegepraat en dus nu en dan... als hij het niet goed kon horen, dan ging iemand bij de microfoon staan. Dat was wel grappig allemaal. Ja, dus dat in we een week, gedaan... als ik het heel even samenvat... in een week waarin er zo'n crisis is binnen de Partij van de Arbeid... de kranten stonden er vol van... de partijvoorzitter uit forse kritiek op de partijleider... in die week wordt er een plotselinge vergadering belegd. U, u twitterde dat zelf. U moest plotseling naar Amsterdam komen... om uh, bij deze vergadering te kunnen zijn... En dat... Het is dan een vergadering waar de partijleider, over wie het gaat, niet bij was. Nou, dat, dat geeft ook aan dat het niet zo'n crisis was. <laughs> ja, sorry, jammer voor je. Maar het is toch zo dat daar in deze vergadering... Dus dat gisteren... was ook de vaststelling... Zo'n uh, dus, crisis was het niet. Het was nee, geen vaststelling crisis. vaststelling is... Hé, hey, uh, uh, Liliane, dat had je nou niet moeten doen. Nou, dat is wel in alle toonaarden gezegd. Dat heeft Liliane zelf ook wel begrepen, inmiddels. Liliane Ploemen bedoel ik, onze voorzitter. Hmm. En, uh, en vervolgens uh, gaan, en blijft zij voorzitter tot januari. Want, want zij wil aftreden, dat zal in januari geschieden. En ze is onze voorzitter en helemaal niks anders. En Job Cohen is onze partijleider en helemaal niks anders. En dat is bekrachtigd. Alleen, dat moest nog wel eventjes bij elkaar worden. Kijk, het was niet zomaar een week, nietwaar? Dus er mocht wel even nog wat gezegd worden. Hoe noem je zo'n week maar, dan? Maar iets anders. het is iets anders, dat je zegt van... nou, dit was wel het crisisberaad van de club. Nee, echt niet. Nee, het is niks aan, uh, de, hand. Niks aan de hand. Nee, was er niet, was niet niks aan de hand. Natuurlijk was er niet niks aan de hand, dat is wel duidelijk. Maar het is wel afgelopen hiermee. Denkt u? Ja. En als u dan al die kranten ziet van de zaterdag? Ja, met, de, ja de krant is één ding, de werkelijkheid ziet iets anders. Ja, maar misschien is dat wel het probleem... dat de werkelijkheid anders is dan de werkelijkheid <laughs> van de Partij van de Arbeid. Dat is een hele goede, uh, hele goede reactie. Ik denk dat waar wij voor staan dat is zo krachtig, zo krachtig mogelijk duidelijk maken... dat wij dit kabinet bevechten. En alle energie die we steken in ergernis over onszelf... en die heb ik ook over mijzelf voortdurend. Ik vind het ook nooit genoeg wat ik doe. Die kunnen we beter daarin steken. Maak het productief. En dat moeten we doen. Met een bordje boven ons bed hangen. Maak je eigen ergernis over jezelf creatief. Ja, nu was er één, één onderwerp wat de partijvoorzitter... ook naar voren had gebracht. Dat was die... Uh, het, het oppositie voeren En dat kun je het beste als de oppositiepartijen... vooral de linkse partijen met elkaar samenwerking zoeken. Mevrouw Sap, uh, daar is uh, uh, mevrouw Ploemen, de voorzitter van de Partij van de Arbeid heel droevig over... dat dat haar niet gelukt is. Uh, dus daar bent u mede schuldig aan aan die droevenis. Hoe komt dat? <lacht> Waarom kan u de Partij van de Arbeid niet blij maken in deze... Nou ja, goed, onze positie in deze is van mede af aan helder geweest. En dat heeft mijn voorgangster, Femke Hass, maar toen wij twintig jaar bestonden, november vorig jaar, heel duidelijk uiteengezet. Wat wij denken uh, dat Nederland sterk nodig heeft, is een, um, een progressieve hervormingsagenda voor de toekomst. En daar zou ik mij ook veel liever op richten... dan op alleen maar het bevechten van dit kabinet en de poppetjes. Nee, het gaat om echt een nieuw progressief elan neerzetten. Uh, maar dat betekent wel dat je ook rekenschap geeft... van dat er gewoon een aantal fundamentele veranderingen nodig zijn... in onze samenleving. De economie moet vergroend worden. We moeten echt aan de slag met de arbeidsmarkt. Want tot dit moment staan er veel te veel mensen buitenspel. En is het voor eigenlijk alle nieuwe arbeidsvormen, flexwerkers... zelfstandigen zonder personeel, te slecht geregeld. De woningmarkt... Moet Hoeveel zetels heeft u? Wij hebben er tien. Ja, en als u dan met andere partijen samenwerkt in dezelfde geest... dan heeft u er volgens mij meer. Ja, en daarom zeggen wij willen heel graag samenwerken... om die progressieve hervormingsagenda te ja, geven. Maar waarom komt dat niet geven. van Als wij dan kijken naar partners, He? dan zien wij daar met name... aan de ene kant uh, de, de PvdA, aan de andere kant D66... ook partijen die van oudsher vaak wilden hervormen. Hoewel je ziet dat de PvdA daar nog niet echt goed koers in kiest. En dat is ook een van de redenen dus natuurlijk. Dus het aan de Partij van de Arbeid zegt u dat die linkse samenwerking... niet van de grond komt. want nou ja, de je ziet de Aki is niet goed koers. Je ziet dat uh, de, de accenten daarin verschillen. En laat ik ook nog eens een keer benadrukken... dat er in de praktijk heel vaak heel goed samengewerkt wordt. Ook tussen de verschillende linkse partijen... als het gaat om de dagelijkse politiek... en om het tegenhouden van een aantal kabinetsplannen. Maar ik zou een, een stapje verder willen gaan. Een ambitie verder ook. En een toekomstagenda voor Nederland samen vorm willen geven. En als je kijkt naar die toekomstagenda... dan is voor mij de kern daarin... dat dat echt een sociale hervormingsagenda maar, moet worden. Maar, maar, maar, maar wel een hervormingsagenda. Ja. En dan betekent het ook dat niet alle partijen op links zich daar naadloos in vinden. Ja, zo is het gewoon ja, niet. Het probleem is wel iets fundamenteeler voor links... behalve dat we accentverschillen hebben, wat helemaal niet erg is... Ik hoop op een sterke sterk GroenLinks, zoals ik ook hoop op een sterke PvdA. Maar ons, ja. ons fundamenteelere probleem is dat de hervormingsagenda waar we nu voor staan... dat veel van onze eigen kiezers daar de grootst mogelijke twijfels bij hebben. Als het gaat over die hervorming van de woningmarkt... Uh, ja, we willen de hypotheekrenteaftrek uh, uh, hervormen, veranderen, afschaffen... op den duur weet ik veel. Daar moet van alles mee gebeuren. En veel van onze eigen kiezers hebben daar helemaal geen zin in. Nou, dat geldt wel voor meer dossiers. En, daar, en op die manier heeft Links, waar vroeger onze hervormingsagenda... enorm aansloeg bij ons. Onze eigen kiezers, Want wij hebben de AOW ingevoerd. Maar wij zitten nu diezelfde AOW te hervormen. En dat is niet in uh, dank afgenomen door onze eigen kiezers tot nu toe. En zo is dat dat, dat ja, is dus echt een fundamenteel ja, probleem ja, voor links maar, maar, op dit moment. In is, is heel Europa, bent u bent, dan bent u er dus uh, waarschijnlijk niet in geslaagd om uw kiezers mee te nemen in de veranderingen zoals die daar zijn in de wereld. Nou, het is, u, u bent wel veranderd, maar uw kiezers niet. Ja, Althans, u heeft ze niet meegenomen. Nou, ja, het gekke is dat als ik dan, zoals twee weken geleden in Groningen... op een avond met 60 PVDA's en trouwens ook een paar VVD'ers... want we hadden een debat met hen, het was ontzettend leuk. Maar uh, het praat, praat over de eurocrisis en onze keuzes daarin... en mijn gedachten daarover, dan krijg ik die zaal mee. Dat lukt. Het gekke is dat dan, dat, dat dan in mediadiscussies in Nederland, en, en zo, dat, dat het dan veel moeizamer gaat. En dat, dat spijt mij ontzettend. Ik vind dat het in de zaaltjes heel goed lukt. <laughs> in zaaltjes ja. wel, Carola ja, nee, Het is een soort van onmacht, want ik geef dat onmiddellijk toe. Ja, ja. Het gaat natuurlijk in de om de zaaltjes die ene grote zaal, hè? Die, in, ja, in Den Haag. Nou, dit is ook een hele grote zaal. Hoor. Ja, we ja, zitten in de een hele vergaderzaal. de landsvergaderzaal, daar gaat het uiteindelijk over. Carola Schouten. Ja, volgens mij kun je nooit uh, je achterban verwijten... dat je ze niet meekrijgt. Volgens nee. mij is het onze taak om, om juist de achterban te overtuigen... van de keuzes die we maken. Zo is het. Dus in die zin um, zie ik wel dat er op de linkerflank... en daar schaar ik mezelf niet onder, om even duidelijk te zijn... Um, zie ik wel dat er uh, heel veel keuzes gemaakt worden in Den Haag... die inderdaad bij de achterban niet begrepen worden. En als ik bijvoorbeeld al denk aan heel de discussie rondom het pensioenakkoord. Dat is natuurlijk een enorme uh, splitsing gekomen... Um, waarvan je dan ziet dat aan de ene kant de SP een duidelijke koers vaart... en die zegt van ja, uh, we waren tegen, we blijven tegen... overigens uh, niet mijn standpunt, maar goed, wel duidelijk voor de achterban. En dan zie ik wel een PvdA die gewoon uh, uh, op onderdelen van links naar rechts gaat en weer terug. Nou, en, dat nou. dat, en dat dat voor de achterban dus heel verwarrend is... Dat... en daarbij dus ook heel moeilijk aan te geven is waar de PvdA dan nog voor staat. Nee, me niet kwalijk, ik wil toch echt graag even op reageren. Wij hebben bij de bij het pensioenakkoord. Enorm hard onderhandeld. En we vinden dat we punten hebben binnengehaald die we voor ons maken, dat we er nu mee akkoord kunnen gaan. En dat kunnen we ook uitleggen. Dat kunnen we uitleggen bij de vakbond, dat kunnen we uitleggen bij onze eigen partij... ik vind niet dat je daarin kan zeggen dat ze van links naar rechts gegaan en zijn terug. Maar tof, moeilijk wij, is het wij wel... Altijd gezegd, we worden allemaal ouder, op deze manier is het niet meer te financieren... die, die pensioenpleeftijd zal omhoog moeten. Ja, jongens, uh, we zijn nu helemaal zo gezond als we zijn. Ja. Lang leven Nederland. Maar moeilijk is het natuurlijk wel, lijkt mij, voor oppositiepartijen... om zich zo erg uh, uh, om zich, om zich te willen profileren... als zij tegelijkertijd op heel veel punten mee moeten gaan... met dat wat het kabinet op dit moment wil. Dat is ook niet erg duidelijk voor de kiezer natuurlijk. Het is buitengewoon pijnlijk dat je juist bij zo'n kabinet... wat dit soort hardvochtige keuzes maakt als het gaat over de zorg... dat je dan op essentiële dossiers... waar het werkelijk gaat over de toekomst van de Nederlandse economie... ja, dan zul je inderdaad met dit kabinet moeten gaan praten. Ja, dan want... stellen we ook onze eisen bij trouwens. Dat, gaan, dat doen we niet gratis. Nee, daar schikt het kabinet eisen bij. tot nu toe niet erg van, geloof ik. Ja, nee, maar het gaat ons werkelijk een brug te ver... om opportunistisch te zijn en te zeggen... laat ze maar op en laat de, laat de, de hel maar over Nederland nee, komen. Nee, maar goed, we dat hebben het, we het over dus duidelijkheid neemt. in de richting van de kiezer... en de kiezer ja. meenemen in de veranderingen die er nodig zijn. Tot ja. nu toe gaat u ook als Partij van de Arbeid... en u ook als GroenLinks heel erg mee met dat wat het kabinet wil. En dat lijkt mij toch nee, ook... Nee, ja, maar we gaan dat is ook een de, de formulering. En nee. misschien moeten we dat ook veel zelfbewuster nog uitdragen. En ik probeer dat ook steeds te doen. Nou, maar nou ja, ik gaan niet mee met het kabinet, maar het kabinet is... op aantal punten. Nee, ja, Koenders is daar weer een goed voorbeeld. Euro trouwens ook. Koenders was het kabinet bereid om een initiatief van de Kamer uit te voeren. Een initiatief wat mijn fractie met D66, overigens ook met ChristenUnie samen had genomen. En dan voert het kabinet een initiatief van de Kamer uit. Maar en, mensen, en dan maar, ben je bereid mevrouw, mevrouw, te kort gaan bij de eurocrisis. Ja, mevrouw Mag dat eens dus gezegd even, even, worden maar even. Bij ja. de eurocrisis voert het kabinet, omdat de gedoogpartner daar niet thuis, geeft de facto een redelijk progressief Europees beleid hmm. uit. Dat is ook wat je terugkrijgt. En volgens mij doen we dat ook goed aan om dat veel zelfbewuster uit te dragen. Kijk, dus voor mijn partij geldt, en dat geldt natuurlijk voor de PvdA ook... dat wij nooit ja. tegenpartijen zijn geweest... maar altijd graag ook gewoon verantwoordelijkheid hebben willen nemen... en gewoon alternatief hebben willen neerleggen. En als het kabinet bereid is ja. om goed beleid uit te voeren... wat met onze steun mogelijk wordt... ja, natuurlijk ga je dat dan ook steunen. Ja, maar even, even denkend aan een gewone kiezer, aan een gewone burger thuis... die snapt het niet als u en ook uh, Job Cohen van de partij van de arbeid... allebei zeggen geen in interviews... wij zouden <tie> willen dat het kabinet zo snel mogelijk naar huis gaat. Dat zou goed voor het land zijn. Dat u aan de keukentafel met de minister-president... een akkoordje regelt over koenders en dat de leider van de Partij van de Arbeid... achter het gordijn... een akkoordje sluit over het pensioen. Dat snappen nee, mensen niet. Snapt u dat mensen dat niet snappen? Ik snap, natuurlijk snap ik dat mensen daar dat niet zomaar snappen... en dat je dat elke keer weer opnieuw moet uitleggen. En de manier om het uit te leggen... is dat je ook in barre oppositietijden als partij... altijd blijft staan voor je eigen waarde. Voor je eigen inzet. En wij staan bijvoorbeeld voor een sterk Europa. Wij staan ook voor stevige internationale betrokkenheid. Als we het kabinet op die punten onze kant uit kunnen krijgen... als we ervoor kunnen zorgen dat dit meest rechtse kabinet ooit... Hè, wat, wat ik ook op veel terreinen voor afschuw... wel op die onderdelen die voor ons ook heel belangrijk zijn... onze inzet willen uitvoeren, mm. dan gaan we dat doen. Dus dat, volgens mij vereist dat alleen maar dat we gewoon heel helder aangeven... dat we alleen het kabinet daar steunen... waar we zelf onze eigen doelen, onze eigen waarden, onze eigen idealen daarin terugzien. Want wij zijn geen tegenpartij. Nee, en maar dat is denk ik een, heel, een punt wat onze kiezers uiteindelijk wel zullen snappen. Oké, okay, om dat puntje van die samenwerking binnen de oppositie... en vooral die linkse samenwerking even af te ronden. U zegt dat de Partij van de Arbeid in die zin nog onvoldoende met u meegaat. Uh, als u een oproep zou moeten doen aan Job Cohen... want die is per toch nog steeds de nummer één in die partij... Uh, wat zou hij dan moeten doen, om, om, zodat u meer een gevoel van samenwerking... Met de PvdA tot stand. weten. Ja, ik, zou zeggen, ik snap het dilemma heel goed. Heeft Thijs Beermans net ook goed ge, geschreven. Er zijn veel zijn. kiezers, veel kiezers op de traditionele middenpartijen zijn ook uh, moderniseringsverliezers, die wil je erbij houden. Maar ik zou zeggen, je moet mensen duidelijk maken dat de, dat de toekomst juist ook vraagt. dat je wel stevig hervormt. Dat het juist de, de mensen zijn die nu aan het kortste eind trekken. Maar heel concreet aan hem gezegd... Dus ik zou wat... zeggen: Partij van de Arbeid. Kies nou echt voor een toekomstgerichte agenda en voor een hervormingsagenda. En ben niet al te bang uh, voor dat deel van het electoraat. waar je gewoon in veel zaaltjes het echt aan moet uitleggen. Want je kan het uitleggen. Je hebt een goed verhaal. Laat je niet gijzelen door het toenemende conservatisme. Uh, door het toenemende popularisme in uh, Nederland. En kies gewoon je eigen koers daar. Goed, we gaan door naar de financiële crisis. Want dat is een heel belangrijk punt. wat de afgelopen tijd uh, ons allemaal uh, in de greep heeft en nog wel een tijd zal houden, ook, denk ik. Um, mevrouw Schouten, u bent de financieel uh, expert van uw partij, van de ChristenUnie. Um, en allerlei ongemakkelijke berichten hebben we over ons heen gekregen de afgelopen tijd. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat we nu in een nog slechtere situatie verkeren... dan twee jaar geleden, toen de grote bankencrisis losbarstte. Afgelopen dagen moesten we ons ook zorgen gaan maken over Dexia... wat genationaliseerd gaat worden, Belgische bank. Ja. Deelt u die zorg? Zegt u inderdaad, ja, zo ernstig is het? Veel ernstiger dan een paar jaar? Jaar geleden nog. Ja, het is heel ernstig. Maar het is ook uh, zo ernstig omdat we... Uh, zeg ik nu met wat wijs het achteraf, uh, besef ik... maar dat we drie jaar geleden dus uh, zaken hebben proberen op te lossen... die uiteindelijk dus gewoon totaal niet opgelost zijn. Drie jaar geleden hadden wij een bankencrisis. Daarin zijn veel overheden gestapt om, om die banken dus omhoog te houden. Terecht, dat was ook belangrijk op dat moment. Er werd daarna ook wel geconstateerd dat er fundamenteel iets mis was met de banken en de manier waarop zij dus, uh, financiering hadden aangetrokken. Het was allemaal groter en, en mooier. Daar zijn toen hele commissies over geweest, ook in Nederland. De commissie de Wit heeft dus allerlei aanbevelingen gedaan... om die banken dus daarna te hervormen... om, om te zorgen dat ze niet meer zulke grote risico's zullen lopen... En uiteindelijk zijn daar maar hele kleine stapjes nog uh, die kant op gezet. Er zijn eigenlijk helemaal niks van terecht gekomen. Uh, om heel, heel weinig. Heel ja. marginaal. En daar zitten een aantal hele fundamentele zaken in die, in die rapporten... en die terecht zeggen van... bijvoorbeeld zorg dat je in de banken het uh, spaargedeelte loskoppelt... van het risicovolle gedeelte. Daar is nog helemaal niets mee gedaan. Oh, mevrouw Sap zat in die ja, commissie, hè? Ik zat in die commissie. Ik ben het hier hardgrondig mee eens. Een mislukte ziet, uh, operatie geweest lijkt het bijna. Nou ja, je ziet dat... Um overheden eh, wereldwijd maar vooral ook in Europa nee, nog niet in staat zijn geweest om de maatregelen te nemen die genomen moeten worden en daarbij moet ook gezegd, daar zit ook gewoon weer wel een hele stevige lobby vanuit die financiële sector achter mm. maar het, ja, het enige wat kan gaan werken hier, het is, is dat toeval. je toch door die banken werken voor een heel groot deel Europees internationaal, je zal ook gewoon de besluitvorming meer op dat niveau krachtiger moeten maken, Europees... want wat je ziet is dat door die bankensector eigenlijk private schulden voor een heel groot op de overheidsbegrotingen terecht zijn gekomen, overal in Europa waren eigenlijk die overheidsbegrotingen best degelijk en zijn ze daarna enorm ontspoord. En als reactie op die ontspoorde overheidsbegrotingen zijn diezelfde financiële markten nu die overheden nog verder onder druk aan het zetten. Dus het, de enige oplossing is echt dat Europese overheden die financiële markten gaan beteugelen. Carola Schouten, daarover. Ja, en om bij dat laatste aan te sluiten dat die Europese uh, uh, besluitvorming daar plaats moet vinden. We zien nu al, er is 21 juli een pakket afgesloten, dat we nu bijna 80 dagen nadat dat pakket is afgesloten en nog geen Enkele beslissing is genomen ja. over of dat ingevoerd moet gaan worden. Ja, maar luister, niet. u heeft in de Kamer ja. daar uh, ja van, tegen he? kunnen zeggen en u heeft nee gezegd. Ja, absoluut. Omdat wij toen zeiden: uh, op dus dat je, Sterker nog, als, als uw stem een meerderheid geweest zou zijn in het parlement... dan was dat hele akkoord er niet gekomen. Nou, dus u bent voor dat, een akkoord, ja, okay. zegt u, maar en u stemt tegen. Komen. Nee, het is een, een voorbeeld om aan te geven... dat de besluitvorming van Europa verwachtte... dat dat dus allemaal de zaak alleen maar heel erg lang nog vertraagt en doorgaat. 21 juli waren wij tegen omdat daar eigenlijk uh, een probleem werd opgelost... schulden met nog meer schulden. Wij gingen weer leningen ja. geven aan een land... Ja in casu Griekenland, waar dus de schulden alweer niet terugbetaald konden worden. En wat was de remedie? We gaan ze met nog meer schulden opladen... zodat ze weer een tijdje vooruit kunnen en dan zien we het wel. Je ziet nu dat er nu al een enorme verschuiving is plaatsgevonden... dat uh, de meeste uh, landen, ministers van Financiën, al constateren... durven ze nog niet hard op, maar achter de schermen... Uh, dat dat eigenlijk niet de weg is... en dat je ze inderdaad niet nog meer leningen moet gaan geven... om. Uh, op te lossen. Uw oplossing was een andere, Kwijtschelden Kwijtschelde. En je ziet dat dus eigenlijk al een beweging gaande is naar die richting. Dat wordt formeel nog, al, nog allemaal ontkend. Wij, eh, het was zelfs zo, afgelopen week stond ik in debat met de minister van Financiën. Met de financiële beschouwingen. En de minister had toen gezegd, ja het 21 juli pakket is een, een werkhypothese. Hmm. En dan denk ik, ja, een werkhypothese. Is het, is het nou een plan dat nog uh, in ontwikkeling is? Of is het iets wat we voor ja. de schermen nog omhoog houden, maar van we achter de schermen al lang zeggen. dit werkt niet meer. Deze BRman. Ik word langzamerhand echt dodelijk ongerust door de incompetentie van de rechtse regeringen in Europa, 24 van de 27 regeringen zijn rechts, conservatief, die met een ideologische bril van 1980 kijken naar een crisis van 2011. U neemt dat ook mevrouw Schout even mee in nou, dit verband. Hè? Dat, wat wat... Nou nee, dat zit bij de ChristenUnie oh. toch net iets anders. Okay. Want die kijkt naar een, nou, okay. met een nationalistische uh, bril ja. naar een probleem dat internationaal is. En dan okay. krijg je het ja. verschrikkelijk moeilijk. Nou, dat, nou maar wat, die ideologische bril van 1980, dat is kleine overheid, bezuinig alles weg wat je kan. Richt je alleen op overheidsproblematiek. Jongens, er is 4.600 miljard gestoken in 2008. Hmm. 4.600 miljard in het overeind houden van de banken in Europa alleen al. En nu wordt er moeilijk gedaan over gezamenlijke reddingsoperaties... die nog niet een, een glimp laten zien van dat bedrag. En dat is de ideologische bril. De overheid moet het ontgelden. De banken worden met rust gelaten. De financiële markten, daar doen we niks aan. De risico's zijn blijven bestaan. Precies wat Carola Schouten zei. De financiële risico's zijn precies blijven staan. We hebben die banken niet opgeknipt. Zakenbanken en consumentenbanken. De staat blijft nog steeds garant staan voor al die zaken. Dat zouden we moeten aanpakken. En we doen het niet. Maar, en dan heb je, ik dan, maak het even af. Dan heb je een noodfonds gekregen... Dat doen we weer zelf voor, doet, toch? Ja, maar het, ja. Doet, het doet alleen wel in zijn vorm... is het precies wat je niet zou moeten hebben. Ja. Namelijk intergovernementeel. Elke regering moet ja. apart besluiten. Ja, er nog twee die nu nog een besluit moeten nemen. Ja. Het zou dus ja. nog precies. gewoon afgestemd kunnen worden. Dus ja, Slumkeien. maar goed, dan komt er, dan komt er wel ja, okay. een, een nieuw noodfonds... met één land minder. Alleen, het kost tijd. En dat hebben we helemaal niet. Dat ja, ja, is ontzettend veel Natuurlijk moeten nationale, nationale daar... parlementen zich erover buigen... want het is een nationale garantie. Maar je zou daarna ook een mandaat ja. moeten geven. Ja. Ja. En dat ja. Heel even, Carola Schouten, want zij werd aangevallen. Ja, even kort ingaan. De heer die schetst alsof het gewoon uh, een, maar een heel klein bedragje is... wat we nu nog extra moeten ge gebruiken om de banken te gaan ondersteunen. Ik wil toch even erop wijzen dat we wij afgelopen week gestemd hebben... voor een voorstel met de ophoging van een garantiefonds... tot 100 ja, miljard bijna. Echt... Ja. En dat is een derde van onze nationale begroting. Dat is ja. niet klein geld. dat is ja. gewoon enorm veel ja. geld. waar ja. Het is misleidend wat hier nu weer gezegd wordt. En ja. ik zou dat echt wel eens willen... Niet, erom, zei, niet erom, toch? Nee, nee, ja. nee. Um, nee. maar er zijn zoveel parlementariërs die zelf ook niet goed doorhebben hoe het precies in elkaar zit. En, en eigenlijk de Europese besluitvorming is nog veel trager dan wat nu gezegd wordt. Want wat er nu in het parlement besloten is, is niet alleen de bekrachtiging van 21 juli, het is eigenlijk de bekrachtiging van het Europese noodfonds van voor jaar 2010, die 440 miljard. Daar ging het ook nu nog steeds om, over niks meer dan dat. En het is ook geen ophoging van het noodfonds. Hm. Wat er in juli is afgesproken door de regeringsleiders, is dat er langere leningen uit verstrekt moeten kunnen worden. Dat het ook een andere vorm moet kunnen krijgen. En de technische vertaling daarvan in garanties die je uiteindelijk op je overheidsbegroting op de achtergrond moet opnemen, is aangescherpt, waardoor dat bedrag hoger is. En dat verhaal hoor je bijna niemand uitleggen. En het komt ja, het is eigenlijk ook wel moeilijk om dat populistische sentiment dat er uh, steeds gezegd wordt geen cent meer naar Europa, geen ja, cent meer, deze meer naar ziet er een Kijk het, het Europese probleem wordt eigenlijk um, een beetje versluierd omdat er twee problemen zijn. Het hoofdprobleem is toch de financiële crisis van 2008 ja. die overal op overheidsbegrotingen terecht is gekomen. De financiële sector is nog niet goed aangepakt en die financiële markten kunnen zich nu weer eigenlijk tegen die um, niet stabiel genoeg overheden richten. Dat is één. Tweede probleem is Griekenland en die twee zijn heel lelijk vermengd. Griekenland heeft echt een ander probleem. Als je naar Griekenland kijkt, zou je eigenlijk achteraf moeten zeggen, maar dat heeft geen zin meer. Ze niet waren meer. niet klaar destijds nee, voor de euro. Zij hebben andere problemen. Gezegd. Het is ja. niet alleen het probleem van de financiële crisis daar. Zij hadden ook hun zaken niet op orde. Nou, dat moet je dus echt isoleren en ja, aanpakken. Wij... Ja. Maar ja. snel ja. aanpakken. Hoe isoleer je dat? Want u zegt zelf, het is heel lelijk met elkaar verknoopt. Nou ja, het, de lelijke verkloping zit hem in de beeldvorming. Dat mensen daardoor zeggen ja, er mag geen cent meer naar die Grieken naar Europa. De Waardoor eigenlijk te is... bereiken om gewoon dit, dit probleem op te pakken en bij de bron aan te pakken... verminderd wordt. Want wat er echt moet gebeuren, is aan de, andere, en aan de ene kant... een groot genoeg noodfonds om die branden te blussen... met een mandaat, zodat al die nationale parlementen... er niet meer tussen zitten, maar Europa gewoon kan ja. doen wat het moet doen. En een echte, hele stevige hervorming van de financiële sector... en de financiële markten, zodat er in de toekomst... niet meer met onze spaargelden gegokt kan worden... Op die, in dat financiële casino wat de wereld gewoon Ja, mevrouw Schouten, dat is nou net uw grote vrees... Dat nationale parlementen er eigenlijk tussenuit gehaald zouden moeten worden, wat uh, mevrouw Sap zegt. Ja, klopt. Wij, onze bezwaren waren eigenlijk tweeledig uh, afgelopen week. Ten eerste, uh, mevrouw Sap zegt, ja, het is gewoon alleen maar een bekrachtiging van een besluit dat we allang hebben genomen. Dat is niet waar, want er moeten nog uh, allerlei voorwaarden bedacht worden waaronder dat fonds mag gaan uitlenen. Dat zit wel, wel degelijk in dat 21 nee, juli pakket. En daar is dus het rare fenomeen dat wij nu eerst uh, moeten gaan instemmen met de ophoging tot 100 miljard, 98 miljard. En pas, om te laten zijn. Zien wat en pas mee... later bedenken uh, of we, wat, wat we er eigenlijk mee gaan doen. Nou, dat is toch echt de ja. verkeerde volgorde. Komt bij ook nog dat wij uh, als parlement eigenlijk de minister gewoon nu een carte blanche geven. We zeggen, hier heeft u dit bedrag. En zie maar. En, en, zie maar. en wij zeggen, van dit ja. raakt het hoogste budgetrecht echt... van ons parlement. Uh, dat is het hoogste recht dat wij hebben... om te beslissen wat er met geld uh, gebeurt. Op ja. dat moment, uh, dat hoeft helemaal niet uh, heel lang te duren. Wij zagen het in 2008 bij de bankencrisis ook... dat, dat daar gewoon uh, het parlement in zaken ja. heel snel meegenomen ja. kon worden. Dat was ons, nou bijna zeg ik, de principiële vraag... Hm. van dat geldt overal voor, geef ons dat nu ook. Ook, en dat kregen we ja, mevrouw Sap, u uh, Wordt u opgewonden van in ja. die zin dat u het kletskoek vindt, geloof ik? Hè? Ja, het is echt gewoon: het is, het is echt geen uh, enorme ophoging van het bedrag. Het gaat nog steeds om een fonds van 440 ja, miljard maar mensen. En we snappen dat, allemaal, mevrouw zou snap, mensen en snappen, is het daar is nog dat het beter uitgelegd wordt. Ja. Dit is nog steeds de bekrachting van de besluitvorming waar mevrouw Schouten gelijk heeft, is dat het mandaat niet scherp genoeg is. En wat mij dus ook veel liever zou zijn, nee. is dat dat mandaat aangescherpt wordt op Europees niveau nee. en dat. Dan ook Europa kan doen, maar dat moet doen. Want als ik ik geloof... elke keer daartussen zit dat al die 17 parlementen... het nee. moeten bekrachtigen, dan is de politiek per definitie te laten. En het grootste risico nu voor het oplossen van de schuldencrisis in Europa... is de falende politiek geworden De falende politiek, Thijs Berman. Ja, ik geloof dat je mensen niet moet onderschatten. Ze begrijpen veel en veel meer dan je maar ooit kunt denken. Nou, ze dus begrijpen vooral dat, dat er geen geld naar Griekenland moet. Ja, ja, ja. Wat, we, wat mensen ook begrijpen, en heel goed begrijpen... dat is dat de Nederlandse economie een exporteconomie is. En vastgeknopt zit met de rest van... Van Europa en de rest van de wereld. En wat er nu aan het gebeuren is... De, de onrust in de markten die toeneemt... omdat incompetente regeringsleiders... niet in staat zijn om de besluiten te nemen... die ze hadden moeten nemen... waardoor nu zelfs de banken weer in een crisis verzeild raken... dat gaat ons nog oneindig veel meer kosten. Zoals het er nu uit gaat zien... Gaat het, dreigt het ons oneindig veel meer te kosten... dan de... Dan de de, de angst van Carola Schout op dit moment. Dat is het risico wat al deze regeringsleiders met elkaar nemen. Hun, hun onvermogen om hun ideologische rechtse bril af te zetten en te zeggen, oké, okay, we moeten dus nu zorgen dat we de financiële markten beteugelen, door die, door die banken op te knippen, ja. door banken belasting in te stellen, door het duidelijk te maken dat die bonussen nou eens een keer afgelopen moeten zijn. We moeten zorgen voor Europese kracht tegenover die financiële markten. Dat is de grootste uitdaging van de mm, democratie op dit eens. moment. De grootste uitdaging voor de democratie op dit moment is niet hoe houden we controle over die de grootste uitdaging voor de democratie is, hoe krijgen we macht over de financiële markten? Goldman Sachs oh. rules the world. Ja. Maar en goed, dat u, moet stoppen. U, u, u vraagt zich dat nou steeds af, maar geeft daar dan ook eens het antwoord op? Wij geven Ho het antwoord. Hoe aan. krijg je daar dan de macht over? In het, in het Europees parlement hebben we allereerst gezegd, we zullen een bankenbelasting moeten instellen, zodat de banken structureel mee betalen aan de door hen geschapen Wanorde en, en, en crisis, dat is één ding. Nou, die komt er misschien wel. En we zullen nog zien in welke vorm, maar die komt er misschien wel. We zullen ten tweede ervoor moeten zorgen. Daar hebben we twee weken geleden over gestemd. Dat landen zich aan hun begrotingsregels houden... en dat ze ook een sanctie kunnen verwachten als dat niet gebeurt. Dat moet gebeuren. Maar de financiële markten opknippen. Die toezichthouders versterken... Uh, de handel in al die rare derivatenproducten, dat flitskapitaal, ook aan banden leggen. Want die, die jongens, die managers, die spelen met de levens van miljoenen werknemers in Europa... volstrekt gewetenloos, want het is niet hun taak om een geweten te hebben. Ze zijn geen, geen filantropen en dat hoeft ook niet. Maar wij als overheid zouden er moeten zijn, of politici zouden er moeten zijn... om ze aan banden te leggen. En het gebeurt niet, want we hebben een grote meerderheid van rechtse regeringen... die denken, nog steeds denken zij, de markt moet het doen. En Ka die blindheid die moet weg. Goed, Carola Schouten. Ja, ik hoor nu meneer Berman weer een, een iets buiten hemzelf zoeken. Nou, nu zegt hij de financiële markten hebben het weer gedaan. Maar de financiële markten constateren alleen maar welke echte problemen er zijn. Namelijk dat landen hmm. veel te veel vol uh, gaan op schulden zijn gaan zitten. Ja, daarom doet hij zich dan toch een conservatief. Hij laten uitspraken. Daar wordt uh, uh, feitelijk nu nog te weinig aan gedaan... waardoor het probleem alleen maar nog doorgaat. Waar nou, kwamen die schulden vandaan? U daar daar, toonde zich hier ja, een conservatief... omdat u daarmee on, on, over het hoofd ziet... dat die financiële markten hebben een enorme markt ontwikkeld... in de laatste dertig jaar. En markten hebben nu eenmaal ja. regels nodig. En die nee. komen per crisis. Dat is, is de dynamiek van het kapitalisme. Moet je mij horen. Het is de geweldige dynamiek van het kapitalisme. Dat dit echt zo gaat. Thuis, maar wij zijn er wel om die regels op te ja, leggen. niet. Berman kapitalisme nee. met wortel en tak. Uh, nee. Oh, nee, beteugel. Maar ja, het is beteugel. wel heel goed om de vraag te <laughs> ja, stellen: ja, waar kwamen nou die schulden vandaan? Ook een land als Spanje, wat nu net is afgewaardeerd... Hè? Dat, dat dat land stond ja, er goed voor... hadden had een staatsschuld van 40%... voordat de financiële crisis uitbrak. Hmm. Die schuld is alleen maar naar 75% daar dan gestegen. Door de financiële crisis. Kijk, dit debat wordt naast die rechtsideologische bril... die Thijs Berman noemde die ik ook herken... wordt dit debat ook erg uh, belemmerd... doordat uh, we bang zijn om politiek politieke macht over te dragen naar ja, Europa. Dus maar het, het ja. punt is eigenlijk een andere. Je ziet dat nu en die financiële sector, maar ook onze pensioenfondsen... en een groot deel van het bedrijfsleven op Europees op internationale, internationale schaal opereert... en dat er eigenlijk ja. geen macht tegenover staat. Ja. Want het is een fictie om te denken dat die nationale regeringen daar macht over hebben. En eigenlijk ja. wat je moet doen is een stuk effectieve tegenmacht daartegen creëren. En dat ja. kan alleen maar op Europees op internationaal ja. niveau. Dus het is geen overdracht van er macht. In het is creëren ja. van tegenmacht die nu ontbreekt... Het, het is een duidelijk, uh, een duidelijk statement. Tot slot, Carole Schouten, dat Europa, dat monster... zoals uw partij dat ziet, dat hou je niet tegen. Nou, ik ons bedrijf heeft nooit gezegd dat Europa een monster is. Alleen wij willen wel een Europa waarin we gewoon duidelijke spelregels hebben hoe we met elkaar omgaan. Dat is de afgelopen jaren absoluut niet gebeurd. Uh, daar zijn heel, veel, zijn heel veel ogen dichtgeknepen op het moment dat er schulden werden aangegaan, begrotingstekorten kwamen. Laten we gewoon die regels strikt handhaven. Maar ga ook eens bedenken uh, wat het onderliggende probleem is. Namelijk dat al die landen uh, heel veel schulden nog steeds hebben. En dat ze daar eerst wat te moeten doen door bijvoorbeeld te hervormen. Om te zorgen dat dat uh, gevaar eigenlijk gaat wijken. Oké, okay, het is gedaan deze de, uitzending, de oplossing ligt nog niet op tafel, maar we zijn er heel dichtbij. <laughs> ja, ik zag een mooie al conclusie even. voor vandaag. Een vrolijk het weekend in. Onze gasten waren Jolande Sap, Carola Schouten en Thijs Berman. Dank voor jullie komst. Wilt u meer informatie over ons programma? Kijk even op onze website, troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Blijft u helemaal op de hoogte. Redactie van deze uitzending. Rolien Axe en Lisbeth Witteman, techniek deed Nico Verhoog. Straks eerst de NOS met het nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos van de VPRO. Om kwart over één weer de tros met het programma In Bedrijf. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Dag.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 Dit is Radio 1. 12 uur.